De Rabobank in de regio Goele en Riel draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert men ook dit jaar de Rabobank Clubkastcampagne. Daarmee bepaalt u hoe het bedrag van 150.000 euro over de lokale clubs en verenigingen wordt verdeeld. U kunt stemmen via een speciale stemcode. Met deze persoonlijke stemcode kunt u stemmen op de clubs of verenigingen die u een warm hart toedraagt. Stemmen kan nog tot 17 oktober. Wij van de lokale omroep Goorlen vragen aan u. Stem op de lokale omroep Goorlen. Zo kunnen we meer radio- en tv-programma's maken voor Goorlen en Riel. De Rabobank Clubkastcampagne. Kijk voor meer informatie op de website van de Rabobank in de regio Goorlen en Riel. De Rabobank Clubkastcampagne. Stem op de lokale omroep Goorlen. Namens alle vrijwilligers van de lokale omroep Goalen alvast bedankt. De Rabobank Clubkastcampagne.